Voor morgenochtend 10 uur staat een nieuwe bijeenkomst op het Katshuis gepland. Dan moet blijken of de onderhandelingen verder kunnen gaan of definitief worden afgebroken. Semi-automatische vuurwapens mogen niet meer worden gebruikt door leden van schietverenigingen. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Het gaat om wapens als waarmee Tristan van der Vlis een bloedbad aanrichtte in Alfa aan de Rijn. Voor dit soort aanvalswapens zal geen vergunning meer worden verstrekt... Met de schuttersassociatie KNSA heeft de minister van Veiligheid en Justitie afgesproken dat de disciplines waarbij deze wapens worden gebruikt niet meer worden erkend. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil weten of de Amsterdamse Noord-Zuid-Metrolijn doorgetrokken kan worden naar Schiphol. De fractie heeft minister Schultz gevraagd om een onderzoek. De metrolijn moet in 2017 klaar zijn. In de huidige plannen eindigt de lijn bij station Zuid. De gemeente Amsterdam heeft al eerder geopperd om de lijn door te trekken naar Schiphol. Maar van een diepgaand onderzoek naar de kosten is het nooit gekomen. Op verschillende plaatsen in het land zijn heidebranden ontstaan. Aan het begin van de avond brak in Enschede brand uit in een natuurgebied. Volgens de brandweer kan het nog wel een tijd duren voordat het vuur is geblust. Het is nog niet duidelijk hoe groot het gebied is dat in brand staat. Ook in Waalre en Hilversum brak brand uit op de hei. Die branden konden snel worden geblust.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 Er zijn twee dingen, zei nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar ah, dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. Straks praat ik met de langstzittende burgemeester van Nederland. De VVD'er Huip Zelmans. Hij is 26 jaar burgervader van de gemeente Beuningen bij Nijmegen. En morgen gaat hij dan uiteindelijk met pensioen. Maar eerst het schijnende verhaal van Joshua, die door een tekenbeet zijn hele leven zag veranderen. Het is namelijk deze week de week van de teek. Op tal van manieren wordt aandacht gevraagd voor de gevaren van het kleine beestje. En vanaf vandaag is er ook de site tekenradar.nl. Zij zien ons wel, maar wij zien ze nauwelijks. Teken zijn kleine, zwarte, platte spinnetjes. Weet u ongeveer hoeveel mensen per jaar worden gebeten door een teek? Geen idee. 1,2 miljoen. En uh, 17.000 mensen per jaar krijgen een ziekte van lijm. Dat stijgt ook ieder jaar. Stop de take. Stop de take. Stop de take. take. Laat je niet meedemen. Joshua Oosterreijger is hier. Goedenavond. Ja, dank u. En ook uh, je moeder is hier. Die stellen we ook maar uh, gelijk voor. Alice Hulscher. Um, ook oh, goedenavond. Goedenavond. Ja, nou. jullie, jullie pakten elkaar nog even beter, net. U gaf hem even een handje. Ja. ja. Wat was dat? Even van, zet hem op. Ja, want Joshua, jij mag uh, het verhaal eerst uh, vertellen. Uh, jij bent een van die mensen die gebeten is door een teken. W wanneer was dat precies? Vier jaar geleden in Griekenland, om precies te zijn in Kos... Uh, heb ik een tekenbeet gehad zonder erythema, dus zonder zo'n rode kring. Of die was maar relatief klein. En dat is niet door artsen in Nederland herkend. Had je het door trouwens dat je gebeten werd? Nee, nee. helemaal niet. We dachten, dat ze een of andere zandvlieg die gestoken heeft. Een kremtje erop en weg. Maar dat was dus helemaal niet zo. Nee, want hoe kwam je thuis. Thuis uh, kwam ik en had ik griepsverschijnsel, onze hoofdpijnen... en uh, op een gegeven moment verlammingen. Ja, want, want even voor de duidelijkheid, mensen kunnen dat natuurlijk niet zien. Jij zit hier nu ook in een rolstoel. Is dat echt het gevolg van dat kleine beestje? Ja, dat is het gevolg van dat kleine beestje... wat ervoor gezorgd heeft dat ik ontstekingen in mijn rugmer heb... En, en met het gevolg dat je dus niet meer kan lopen? Dat ik niet meer kan lopen, maar nu ik een aantal maanden aan de antibiotica zit... gaat het weer beter en begin ik weer gevoel in mijn benen terug te krijgen. Ja. Nou is het een tijd geleden, hè? je zei het, was in drie jaar geleden. Vier jaar geleden. Vier jaar geleden. Uh, nu krijg je antibiotica, daar zit een hele geschiedenis aan vast. Want je werd eigenlijk niet echt geloofd hè, hier in Nederland. Nee, je werd gezegd dat kind wil niet naar school en daarom fake hij het. Ja, want wat fekte je dan allemaal? Vertel nog eens meer nou, hoe je je voelde. Nou, ik had ontzettende buikpijnen. Ik had epileptische aanvallen. Uh, ik viel gewoon bewusteloos. Ontzettende hoofdpijnen, slecht zien. Veel meer symptomen, braken. Je was gewoon doodziek? Ja. Afschuwelijk. Zeker. Ja. En niet geloofd worden. Nee, want wie geloofde jou nou eigenlijk niet? De artsen. De artsen in het ziekenhuis waar ik opgenomen was, die heb ik de eerste week niet gezien. Die kwamen gewoon niet. Nee, misschien dat je moeder daar nog wat meer over kan vertellen. Hoe ging dat dan? Ik bedoel, u was natuurlijk ontzettend ongerust. Ik zag wat is er met mijn kind aan de hand? Ja, die werd zieker en we zijn op een gegeven moment naar het ziekenhuis toe gegaan omdat de huis, Ik aan de huisarts vroeg van stuur ons door naar kinderarts. Er is een dagopname geweest om te kijken van wat daar misschien aan de hand zou kunnen zijn. Er heeft zich één arts gemeld en die kwam met de vraag van. Ik kom alleen maar kijken van welke, hoe de neuzen welke kant uitstaan. Toen hebben Joshua en ik elkaar zo grijnzend aangekeken... en gedacht, die zijn niet helemaal wijs. En daarop volgend, aan het eind van de dag... kwam er een psycholoog aan zijn bed. En toen, zei ik, toen vroeg ik, wat komt u doen? En toen zei ze, dat doen wij altijd met kinderen... die onbegrepen klachten hebben. En toen zei ik, dan gaan jullie zoeken totdat je het wel gevonden hebt dan hoef je dat niet onbegrepen te noemen. Daar nee. nou, werd geen gevolg aan gegeven. Hij uh, kon weer naar huis vertrekken. En ik denk een week later kreeg hij krampaanvallen in zijn benen. En hij zag heel slecht. Hij had fluittonen in zijn oren... Um, ontzettende hoofdpijn, duizeligheid en stijve nek. Waarop een dienstdoende huisarts ons uh, uh, meteen doorgestuurd heeft... naar het ziekenhuis en hij is met de ambulance afgehaald... En een paar uur later, binnen de muren van het ziekenhuis... was hij compleet verlamd. Zijn onderbenen. En wat zeiden ze toen, de artsen? Niks. Oh, wat zielig. Rust houden. Rust. Het werd dus toen al totaal op het psychologische vlak geschoven. Ja, ze gingen steeds weer verder met diezelfde diagnose eigenlijk. Ja, nou ja, een, een diagnose op niets gestoeld. Als je geen onderzoek doet, dan kan je... Uh, Dat ja. vind je ook niks. Nee, vind je niet. Zo simpel is het. Ja, want... want uh, ze zeiden gewoon van het zit tussen je oren. Het zit tussen je oren, maar ze hebben hem niet eens ik heb in die tijd niet eens een psychiater gezien. Die is nooit komen opdagen. Artsen ook bijna niet. En hoe is dat verder gegaan? Dan kunt u dat maar kort beschrijven. Is, uh, wat er in de, uh, tijdens die opname gebeurd is, is dat ze al heel snel of na een paar dagen heb ik gevraagd van waar blijft die kinderarts? Want jullie hebben gezegd hij heeft even rust nodig na die ervaring van wat er die nacht gebeurd is. Maar ik vind dat nu wel lang genoeg geduurd heeft actie. Daarop werd ik stomverbaasd aangekeken. En werd er gevraagd van... vindt u dat nodig dat er een arts, een kinderarts komt? En toen zei ik, ja, noodzakelijk. En die is gekomen, die heeft verder heel weinig gedaan. En aan het eind van de week werden wij al geroepen bij diezelfde kinderarts. En werd ons verteld, uw zoon is daar zeer ernstig aan toe. En toen vroegen wij, wat is er dan aan de hand? Want er is geen onderzoek of bijna niets gebeurd. Misschien een beetje bloed afgenomen. Ja, het was psychisch. Hij, uh, zijn benen gaven aan dat hij iets niet meer wilde. Zijn benen wilden onze verhaal vertellen. Nou, dan rol je van je stoel. En je lacht er nu om, Joshua, maar dat was natuurlijk vreselijk, ja, of niet? Het is een belachelijke assumptie dat je een kind met epileptische aanvallen zegt dat het psychisch is. En dan komt er een psycholoog aan je bed en die vraagt cynisch... Dokter Eusterruiger, ik heb patiënt X, wat is de behandeling hiervoor? Ja. Nou, dat was eigenlijk tegen werd, jou? Ja, dat was tegen mij gezegd. Ik lag daar gewoon uit. Want wat moet je daar in godsnaam mee hebben? Je hebt pijn, je wil van die pijn af en je wil het snel hebben. Ja, en, en wanneer, want het is natuurlijk een heel lang verhaal, drieënhalf jaar lang, we gaan daar natuurlijk een beetje snel doorheen, want wanneer kwam het woord lijm in beeld? Want niemand, ik bedoel, daar had we nee, ook nog nooit uh, aan gedacht, denk ik op nee, dat moment. Nee, we hadden daar niet aan gedacht. We hebben natuurlijk die insectenbeet gezien, ja, we gingen uit van insectenbeet. En zat er ook een kring omheen? Want uh, dat hoor je dat nee, dat heel belangrijk is. Nee, er zat geen kring omheen. Ik heb pas later geleerd dat er verschillende uitingsvormen ja. van een uh, irritema migrant zijn. En Joshua heeft een kleine variant daarvan gehad en die was 2,5 centimeter groot. En dat, is, ja, dat werd gewoon ook niet geloofd. En ja, want waar er werd ook dan overheen... gewalst. Want wanneer kwam u met lijm in aanraking of wanneer dacht u het zou dat wel eens kunnen zijn? Toen Joshua voor de tweede keer werd opgenomen en er weer geen onderzoek gedaan werd, Um, toen ben ik daarna... omdat er een heleboel klachten nog bleven bestaan. Dat waren pijn in zijn gewrichten. Um, hij had 24 uur per dag ontzettende hoofdpijn. Hij zag nog steeds wazig, zoals hij dat zelf omschreef. Ook daar werd niets mee gedaan. Allemaal in de hoek van de psychologie geschoven. Conversiestoornis heet dat dan. En dat betekent dat... Um, je lichaam iets tot uitdrukking brengt wat je uh, geest uh, ja. uh, niet kan verwerken. En toen? Ja, dat vonden wij absoluut niet aan de orde bij onze zoon. Maar toen, hoe kwam u achter dat Lyme? Want daar wil ik even naartoe. Ja, ik ben uh, het internet opgedoken. Dat is een zegen. Dat wordt je dan verweten door artsen dat je hè, te veel gelezen hebt. Dat wordt door sommige internetziekten genoemd. En um, onze huisarts noemde het een modeziekte... En ja, er zijn zoveel mensen die zeggen dat ze dat hebben. Want u ging met, met u, u vond het internet... Ik heb gewoon zijn klachten bij elkaar gegoogeld. Ik ja. dacht, van als ik nou uh, zware hoofdpijn en um, um, pijn in gewrichten en dat soort klachten bij elkaar raap. Wat, wat vind ik dan? Mm -hmm. En we hebben iedere keer zelf aan een neurologische ziekte gedacht. Juist omdat natuurlijk zijn bewegingsapparaat het ja. niet deed. Maar goed, toen ging u naar het ziekenhuis of naar de arts... en toen zeiden jullie van, nou, wij denken dat het Lyme is. Hoe werd het toen ja, gereageerd? Wij denken dat het Lyme is. We hebben bloed af laten nemen eerst in Duitsland... om te kijken, is het daadwerkelijk Maar in zal? Duitsland? Waarom in Duitsland? Nou, omdat ze in Nederland het weigerden... en er in Nederland geen lab is waar je zomaar binnen kan lopen... en zegt, test maakt. En in Duitsland kan dat wel? In Duitsland wel. Dus wat bloed af laten nemen, nou, daar zagen ze dus dat er een infectie aan is. En in Nederland zeiden ze... ja, dan heb je die infectie waarschijnlijk gehad... maar die is waarschijnlijk nu al weg. Nou, dat werd door een kinderarts gezegd... en we wouden het van een lijmspecialist horen. Nou, die heeft mij nooit gezien en heeft gezegd... nee, dat kan niet zo zijn. Later heeft ze in een rapport gezegd... dat het juist heel erg op lijm lijkt... Ja, kortom, want hoe zou u het willen kwalificeren waar u tegenaan liep? Tegen ongeloof hier in Nederland bij de artsen. Onk, nou, niet ongeloof, onkunde. onkunde. En vooral een gebrek aan, uh, Allo, aan, aan, aan kennis. Ja. Ja. En hoe ging dat in Duitsland dan? Want uiteindelijk bent u daar ook in de ziekenhuizen terechtgekomen. gekomen. Uh, Joshua, nee, niet in het ziekenhuis. Er zijn in Duitsland. Je nou, bent hulp gaan zoeken in Duitsland. Uh, ja, we zijn uiteindelijk een, heb ik ontdekt dat er een borleose gezelschap heet dat. Een genootschap van artsen is die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van lijnpatiënten. In Duitsland zijn er worden tegenwoordig per jaar is er tussen de anderhalf en twee miljoen meldingen van tekenbeten per jaar. En, en behandelingen, hè, dat is dan zijn alleen de ziekenfondspatiënten nog maar particulier verzekerde. In Duitsland is er nog een onontgonnen gebied daar, wordt nog geen onderzoek op gedaan. Dus dat komt daar zoveel voor dat er zijn artsen zich in gaan specialiseren. En daar bent u geholpen? En daar is Joshua vorig oh. jaar uiteindelijk geholpen. En Zou hoe we... ben je geholpen? Nou, ik ben bij die arts gekomen. Wat hebben ze je gegeven? Nou, hij heeft me ten eerste onderzocht, gewoon neurologisch. En hij diagnosticeerde zoveel dingen die helemaal niet klopten. Dus uh, ontstekingen in rugmerg, chronische encefalitis, dus chronische hersenvliesontsteking... Die zegt onmiddellijk aan de antibiotica. Alleen het probleem was dat ik al zulke progressie dus in die lijn was gekomen. Ja, Natuurlijk al ik, zo lang. Ja, dat het, dat ik bijna op die antibiotica zulke heftige reacties kreeg, dat ik statische epileptische aanvallen kreeg, waardoor ik moeilijk kon ademen, uh, bewusteloos werd en uh, tremoren veel erger werden. En waardoor als die arts er niet op tijd was geweest ik waarschijnlijk hersenschade had opgelopen... Ja. als hij niet op tijd mij geholpen had. En als dit in Nederland was gebeurd, dan weet ik bijna wel zeker... dat ik nu kwijlend in een rolstoel zou zitten. En je hebt antibiotica voorgeschreven gekregen in Duitsland. Hoe is het ah, ja. nu met je dan? Nou, ontzettende vooruitgang. Want uh, in, ja, acht maanden, negen maanden geleden had ik zulke tremoren in mijn armen dat ik eruit zag als een Parkinson-patiënt. Ik kon niks meer vasthouden. Ik moest, me, moest mijn handen onder mijn benen houden om ze onder controle te houden. Ik voelde niks meer in mijn benen. Nu begint dat iets terug te komen. Want wat zijn de prognoses? Kun je er weer helemaal bovenop komen? Dat weten ze niet. Lime kan kan je van afkomen, maar van de neurologische schade... Dat weten ze niet. Nee. Want hoe dat kijkt is... u nou op deze hele situatie terug? Want het is nu zeg maar uh, gediagnosticeerd uh, in Duitsland. Ik geloof dat de artsen in Nederland nu ook meehelpen aan de hele behandeling. Maar wat Onze huisarts. Ja, uw huisarts. Ja. Maar, maar wat, wat, wat betekent dat nou als u daarop terugkijkt? Waar, waar is het misgegaan? Hm, overal. Uh, in de hele medische zorgsequie in Nederland. En, en de gebrek aan kennis daar ligt echt een gapend gat. Wat hoognodig opgevuld moet worden. Um, daar, kun, daar kun je als patiënt natuurlijk niets aan bijdragen. Dat moet uh, binnen de eigen uh, artsengenootschappen uh, uh, uh, gebeuren. Uh, maar huisartsen zouden natuurlijk al veel meer kennis moeten hebben... dan alleen maar die paar regels die ze daar ooit over gelezen hebben. En vooral de lichamelijke uh, gevolgen van een tekenbeet. En die kunnen ontzettend variëren. Joshua is blind geraakt, hè? Hij heeft in één oog nog een zicht over van 20 En de ontsteking in zijn ruggenmerg, dat heet een dwarslesie. En een dwarslesie zorgt ervoor dat hij dus vanaf zijn heupen... geen gevoel meer heeft. Hij kan niet staan. Of kon niet staan tot voor kort. Dat kan hij nu weer. Hij heeft er... Nou, het was op het randje van, van gevaarlijk ja. uh, zijn lichamelijke toestand... Ja, dus u zegt eigenlijk, er moet veel meer kennis komen. Ja, enorm moet, veel meer kennis. Er moet veel meer kennis komen, er moet veel meer aandacht meer komen. Er moet van een bureaucratie van onderlinge artsen moet weggaan. En patiënten. Als ik niet zulke ouders hadden gehad die niet die, uh, hadden teruggevochten... Uh, nou dan was ik waarschijnlijk al lang uh, dood of uh, erger. Ja, want jullie hebben een enorm gevecht geleverd he, ja. samen. Ja. Ja, ik moet er moeder. wel bij ver vertellen dat Joshua niet alleen Lyme had... dus veroorzaakt door de Borrelia bacterie... maar dat hij ook nog een aantal overdraagbare co-infecties... door teken overgebracht, mee in zijn bloedbaan had gekregen. Dus dat maakt dus een ziektebeeld ja. ook veel gecompliceerder. Want hoe ziet jouw leven er nu uit? Ga je bijvoorbeeld nog naar school? Nee, dat kan ik niet. Ik kan A, niet tegen het licht... B, niet tegen het geluiden, C, ik kan het niet zien... En omdat onze lieve artsen in Nederland uh, heel veel stampij hebben gemaakt... kon ik niet geplaatst worden op een school voor slechtziende kinderen... maar op een school voor doven. Wat nou de domste redenatie is die ik ooit gehoord heb. Maar hoe zie je je toekomst dan? Want dit is natuurlijk afschuwelijk wat er met je is gebeurd. Ja, yeah, het is wait and see. Ik krijg elke dag infuus. Ik weet dat als ik sommige antibiotica's krijg dat het iets beter met me gaat. Maar het is gewoon afwachten. Het gaat nog een lange weg worden voordat hij weer op zijn benen staat. En de gevolgschade kunnen we nu nog niet overzien. Kunnen de artsen nog niet overzien. Prognose voor zijn benen is dat hij waarschijnlijk weer uh, zal kunnen lopen... mits er geen littekenvorming in zijn ruggenmerg zit. Uh, maar voor zijn ogen is dat nog volkomen onbekend. Nou, ik hoop dat, er, uh, dat we in ieder geval informatie hebben verschaft vandaag met dit gesprek. En, en dat het heel gevaarlijk kan zijn. Als ik één ding nog moet ja, zeggen mensen die denken dat ze hebben of misgediagnosticeerd zijn... blijf een pijn in de s voor de artsen zijn... en blijf terugduwen als je denkt dat er gewoon iets fout is. Dat lijkt me een fantastisch laatste uitspraak. Je hebt het heel goed gedaan, Joshua. Joshua Österreicher, want zo moet ik het uitspreken, was de gast. Hij heeft dus de ziekte van Lyme. En dat werd eigenlijk aanvankelijk niet herkend met alle gevolgen van dien. En uh, je moeder was hier ook, Alice Hulsje. Mag ik u beiden danken voor uw komst? Graag gedaan. Dit is Radio 1... Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. De langstzittende burgemeester van Nederland gaat morgen met pensioen. Dat is de VVD'er Huip Zijlmans. 26 jaar burgemeester van de Gelderse gemeente Beuningen. Dat is in de buurt van Nijmegen. Goedenavond, meneer Zijlmans. Goedenavond, mevrouw. Ja, U zit daar uh, uh, in de buurt. Uh, bent u eigenlijk al klaar voor uw afscheidsfeest morgen? Ja hoor, ik ben al klaar voor een afscheidsfeest. Uh, dat, is, uh, gaat, uh, dat is een plezieriger onderwerp, moet ik zeggen, dan het vorige wat u had. Want ik ben nogal geschrokken van het verhaal. Ja, want... Nou, Ik vind gewoon op een gegeven moment dat als je beroep doet op de medici uh, voor hulp... op een gegeven moment ze je niet kunnen afserveren, dat gaat niet. Nee, nee, het is inderdaad een af, afschuwelijk verhaal. Uh, nou ja, u, uw, uw verhaal of uw afscheid, dat valt eigenlijk in een week... dat er een hoop te doen is over burgemeesters. En zelfs een burgemeester die burgerlijk ongehoorzaam is. Ja, Burgemeester Els Boot van Giezeland heeft een stevig conflict met minister Leers. Zij heeft de politie verboden om een uitgeprocedeerde Afghaanse vluchteling op te pakken om uitgezet te worden. Ja, Afghanistan is echt, als je iemand teruggestuurd, dat is doodstraf. Zijn ernstig zieke vrouw en zijn vier kinderen mogen blijven, maar hij, de vader, moet het land uit. Volgens minister Leers wordt hij verdacht van oorlogsmisdaden in Afghanistan. Het zou dus zo kunnen zijn dat wanneer meneer Naibzai wordt verwijderd en uitgezet... Dat er eh, mevrouw Naipsaai zichzelf iets aandoet. En dat zal echt leiden tot hele grote opschudding in de gemeente. Nog even afgezien van de consequenties en de gevolgen die dit heeft voor vier kinderen. En vanavond zegt Leers. De burgemeester van Gieselanden gaat niet over de vreemdelingenpolitie, die valt onder mijn gezag. Ja, dat was nieuwsuur afgelopen ja. maandag. Ik praat ik, erover ik, verder met uh, Huip Zelmans. Ik, ja, ja. ik, moet, ik moet grijnzen in dit ja. geval. Ja. ja, want waarom moet u grijnzen, meneer Zelmans? Nou, kijk eens, de politie staat onder leiding van de burgemeester... en officier van justitie. En we hebben in Nederland geen vreemdelingenpolitie. Dus ik weet niet waar meneer Leers het over heeft. Nee, dus u, u zegt van ja. uh, uh, de burgemeester hier Elsboot heeft gelijk. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Dat is net even een stap te ver. Ik vind wel dat zij volkomen terecht erop attendeert... dat zij verantwoordelijk is voor de veiligheid van personen. En dat kan een strijd komen met het optreden van de politie... een opdracht die van andere wegen gegeven zou worden. Maar eh, het is niet zo dat we twee soorten politie hebben in Nederland... of een politie die alleen maar rekening hoeft te houden met de minister. Dat is niet zo. U heeft eenzelfde soort ervaringen gehad hè, in uw gemeente. Ik heb ook wel eens een keer een hele hoge oplopende discussie gehad... Eh, ook over een... Een situatie waarbij degene die zou worden uitgezet eh, dat die zelf op een gegeven moment suïcidaal was en eh, uiteindelijk eh, is men toch toen tot het oordeel gekomen dat het verstandiger was dat mevrouw hier kon blijven. En wie is tot dat oordeel gekomen? Want u vond dat al, maar uh... dat oordeel is uiteindelijk eh, door mij dat wat, wat ik had is overgenomen door de eh, IND. Ja. Kijk, soms weten gewoon instanties niet precies wat de gevolgen zijn, en uh, dan uh, kunnen ze zonder die uh, gevolgen in te schatten uh, wel bepaalde opdrachten geven. En nu wordt die zaak weer in, bij mevrouw Bodegiesland... vreselijk op de spits gedreven. Ik vind dat erg onverstandig. Ja, van wie vindt u dat onverstandig? Ik vind dat. Uh, nou, ik heb destijds de weg gekozen van uh, de stilte. Ik heb dus uh, wel uh, dezelfde soort opdracht ook aan de politie gegeven. Maar uh, ik heb daar uh, niet de grote klok geluid als punt één. Dan heb je de mogelijkheid van de andere kant om. Op terug te komen, dan zet je zaak niet op scherp. En ik vind ook in dit geval uh, de minister tot uitspraken komen die staatsrechtelijk en dat weet hij heel goed nergens op slaan. Want Nou, de er zijn maar twee mensen die echt hoofd zijn van de politie. En dat staat in de politiewet geregeld. En dat is het Openbaar Ministerie. En dat is op een gegeven moment uh, voor de strafrechtelijke handhaving der orde. En dat is de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid. Mm. Ja, nou, nou is mevrouw Boot van de Partij van de Arbeid. En die komt, uh, partij die komt natuurlijk vaker in aanvaringen over het asielbeleid in Nederland. U bent van de VVD, u loopt daar dus ook tegenaan. Ja, natuurlijk, je loopt tegen dezelfde dingen aan. En ik denk dat er helemaal geen verschil is tussen een VBD-burgemeester... en een Partij van de Arbeid-burgemeester. Elke burgemeester die ziet dat een van zijn inwoners... daadwerkelijk gevaar loopt door de handelwijze van de overheid. En daadwerkelijk gevaar in dit geval suicidaal is... en daar gevolgen aan zou kunnen geven. En de dergelijke burgemeester die moet zijn hand over het hart halen... en zeggen dat kan niet, ik ga ervoor liggen. Ja, want u zegt als het dan wel gebeurt, zoals Leerstad wil... dat, dat, dat voelt gewoon als onrecht. Nou, dat voelt hij zo onrechtmatig. Je loopt het risico op een gegeven moment dat iemand tot zelfdoding overgaat... en als daar geen afdoende maatregelen voor zijn getroffen dat te voorkomen... en ik zou niet weten hoe je dat kunt voorkomen... Ja, dan moet je op een gegeven moment dus goed nadenken wat je doet. Uh, even terug naar uw 26-jarig burgemeesterschap. Waarom bent u eigenlijk ooit burgemeester geworden? Was dat een, een jongensdroom? Nou, een beetje wel. Mijn vader die uh, ging op een gegeven moment in de gemeente Schijndel... een elektriciteitsnet kopen... En uh, die kwam thuis met de mededeling, nou nou is ook mooi, ik zit ik in een bespreking over de overname van een compleet elektriciteitsnet. Wordt de burgemeester gebeld dat er ergens een vrachtwagen verkeerd geparkeerd staat. Dan moet er een mooi, uh, mooi leven zijn in de plattelandsgemeente. En wat dacht u toen? En toen zei hij tegen mij, weet je wat jij moet doen? Jij moet zorgen, die burgemeester moet worden, jongen, dat is een goed bestaan. <laughs> ja, en was het toen in die tijd ook een goed bestaan? Het was toen een goed bestaan en uh, de meeste mensen zeggen... het is nu een minder goed bestaan, maar ik vind het nog altijd een voortreffelijke job. Ja, maar goed, was uw droom om 26 jaar burgemeester te zijn... van uh, deze mooie gemeente Beuningen? Nou, eh, nee, je droomt niet van tevoren. Je hoopt ergens burgemeester te worden. Nou, dat is me gelukt. Dat was ook al eerder. Dus ik heb al 7,5 half jaar op zitten toen ik in Beuningen kwam. Ja, mensen zeiden, dat is geen blievertje, zeggen ze dan hier. Dat is eentje die weggaat. Nou, het, het leven is anders uh, gaan lopen en ja, dat kan gebeuren. Ja, maar goed... Het kan gebeuren, dat klinkt een beetje alsof u er een, be een beetje zo overheen wil praten, maar daar is natuurlijk wel een reden voor. Nou, de reden is geweest dat halverwege een proces tegen mij is aangespannen op een valse aangifte. Daar is het Hof in Arnhem ingetuind. Die hebben niet goed gekeken, die hebben gewoon zitten slapen. En het gevolg daarvan was dat ik negatief in de publiciteit kwam. In die jaren was het zo dat als je verder zou willen, je geen negatieve publiciteit kon verdragen, want iedereen kan dan nagaan op Wikipedia en andere dingen op internet. Wat die burgemeester heeft uitgehaald. En er waren in die periode ook uh, uh, waren uh, uh, enquêtes of, of uh, volksreferenda. Nou, ja, dan ga je voor de bel, want dan staat je naam eerst in de krant... en dan krijg je een hele hoop commentaar. Ja, want het was is, al wel onterecht, maar goed, het gebeurde. Ja, want even voor de duidelijkheid, we gaan niet heel die zaak oprakelen... maar u bent vrijgesproken, maar de ja. rechter zei toen wel... dat uh, uw handelswijze onwenselijk was vanwege de gewekte schijn van belangenverstrengeling. Ja. En juist dat is aan u blijven kleven, denk ik, hè? Ja, dat is een onrechtmatige datus van de rechter. Dat was dus niet het Hof, maar de rechtbank. Ook die heeft onrechtmatig gehandeld. Ja, dat is heel vervelend. Ze hebben een go redelijk goede jurist aan de andere kant zitten. die toch wel weet van wanten. Ja, dat bent u, hè? Eh, ja, ja. ja, dat is nu zo. Ik heb een juridische opleiding gehad. En eh, je mag in de strafvondens uitspraak doen over de strafzaak. maar je mag over dat bestuurlijke inbedding. namelijk dat de gemeenteraad mij had gevraagd om een dubbel positie in te nemen. mag je, je als rechter helemaal niet uitspreken. Nee, en, en, en hoe, hoe heeft dat uw verdere carrière de weg gezeten? Nou ja, ik heb nadien uh, niet meer gesolliciteerd, mevrouw. Helemaal niet meer. Nee. En, en dit speelde in eind in uh, 90 jaar, geloof ik? Hè? Dat heeft eind 90 jaar gespeeld. Uh, rondom 2000 heeft het gespeeld. Het heeft vier jaar geduurd. Nou, Dat is ook de traagheid van de Nederlandse strafwetgeving. Maar goed, dat kan gebeuren. En uh, daarna kwam die uitspraak. En uh, ja, het heeft mij uh, toen uh, behoorlijk bezig gehouden. Ja. Maar uh, ge geen neiging meer gehad om te solliciteren. Nee. Nee. U bent ook ziek geworden daarna nog een tijdje? Hè? Ik ben nog ziek geweest. Uiteindelijk heb ik een hartinfarct gehad. Maar goed, uh, je kunt beter een hartinfarct hebben... dan van de ziekte van lijm. Ja, nou ja dat, <laughs> ik geloof dat ik dat wel kan beamen na dit uh, gesprek met Joshua. Ja. Uh, maar goed, is het, moet ik dan concluderen dat u eigenlijk een beetje... tegen wil en dank daar zo lang in Beuningen bij blijven zitten? Nou, het is niet tegen wil en dank geweest. Hoor. Het is een goed overleg gebeurd met de gemeenteraad. En men heeft me bij herhaling gewoon verzocht... op een of ik zou willen blijven zitten maar goed u had als dit allemaal niet was gebeurd had u natuurlijk gewoon ook wel burgemeester van nou ja noem eens wat Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Uh, nou, een grote een gro stad willen worden. Een grote stad boven de 100.000 was uh, niet helemaal ondenkbaar geweest, maar eh, ik moet zeggen naar de hand, als ik uh, zie in wat voor een sores deze mensen doorlopend verkeren eh, dat ik blij ben en dat het leven gelopen is zoals het gelopen is. Ja. Laten we nog heel even uh, tot slot, want daar kunnen we toch eigenlijk niet omheen uh, vandaag. Want u bent van de VVD. We hebben net in het nieuws gehoord dat uh, uh, het Catshuisoverleg aan een zijde draadje zou hangen. Dat het hele kabinet aan een zijde draadje zou hangen. Uh, bent u het daarmee eens? Nou, het is natuurlijk jammer op een gegeven moment dat een kabinet sneuvelt, want dit land heeft aan, uh, behoefte aan een stabiele regering. Maar de constructie waar we nu in zitten... dat men zich doorlopend en gegijzeld acht van de PVV... vind ik op zich uh, toch uiterst twijfelachtig. En daarbij komt dat ik uh, ook als VVD'er... Uh, steeds meer de rechtmatigheid van de overheid... en het, het, de, de rechtsopvatting van de overheid zie schuiven... in de richting die steeds verder verwerk, verwijderd raken van de rechtsstaat. En dat doet mijn hart zeer. Ja, dus van u dus mag Wilders uh, Eruittrekken moor. Uh, uh, nou ja, of het wilde ze of een ander. Uh, ik denk dat de VVD zich goed zou moeten oriënteren over uh, hoe men in het leven staat. En wij, Liberalen, wij stonden voor de rechtsstaat en die wordt met voeten getreden door een partij als Wels. Nou goed, misschien als u dan met pensioen bent, kunt u nog wat adviesjes doen hier en daar bij mm -hmm. Rutte of anderen. Ja, nou, ik hoef geen adviesjes te doen. De heer Rutte is zeer wel in staat om zelf dingen te overwegen. Nou goed, morgen weten. het. Mag ik u danken... en een heel prettig afscheid wensen morgen daar in Beuningen. Met plezier gedaan, mevrouw De Bruin. Ruip Zeelmans was dat. Hij is van de VVD... en 26 jaar lang was hij burgemeester van die gemeente Beuningen in Gelderland. Goed, dat was het voor vandaag. Als u meer wilt weten of informatie wil achterlaten, reageren... ga naar onze website tweedingen.nl. Willemijn. Ja, wat ga je doen zometeen? <laughs> ik denk dat officieel, ja. mevrouw de Bruin. Ja. Nou, wij praten door over en verder over uh, hoe het nou zit daar met het katshuis. En dat doen we met Siewert van Linden, die is net aangeschoven. We uh, komen er naar nou verkiezingen of niet. En wat is dat nou met dat eis voor het referendum van Wilders? Hoe zit dat? Zou hij dat gewoon doen omdat hij daar straks wat aan heeft uh, in de campagne als het kabinet is gevallen? Dat soort dingen gaan we bespreken. Verder hebben we het over uh, uh, Oekraïne. Daar is Flortje Dessing geweest. En die heeft daar mooie verhalen over. En we hebben Paul Hofman met het boek Roze Moorden. Over moorden in de gay scene. En dat zijn uh, heftige moorden die maar moeilijk. Opgelost raken. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Oh, natuurlijk heel veel voetbal ook, uiteraard. Na het nieuws van half negen, hier is Kees Groot. Radio 1, het nos journaal. PVV-leider Wilders wilde gisteravond de onderhandelingen in het kathuis al afbreken. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Er zou onenigheid zijn over de WW en het ontslagrecht en ook zou Wilders een referendum over de euro hebben geëist. Voor de VVD en het CDA is dat een onbespreekbare optie en de katshuisbesprekingen staan hiermee op het punt te mislukken. Semi-automatische vuurwapens mogen niet meer worden gebruikt door leden van schietverenigingen, dat schrijfminister Opstelte aan de Tweede Kamer. Het gaat om wapens als waarmee Tristan van der Vlis een bloedbad aanrichtte in Alphen aan de Rijn. Voor dit soort aanvalswapens zal geen vergunning meer worden verstrekt. En schietsportdisciplines waarbij deze wapens worden gebruikt... die worden niet meer erkend. En de CDA-fractie in de Tweede Kamer wil weten... of de Amsterdamse Noord-Zuid-Metrolijn doorgetrokken kan worden naar Schiphol. De fractie heeft minister Schulz gevraagd om een onderzoek. De metrolijn moet in 2017 klaar zijn. En in de huidige plannen eindigt de lijn bij station Zuid. Ook de gemeente Amsterdam heeft al eens gepleit... voor het doortrekken van de lijn naar Schiphol. En dat zijn op dit moment de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dinsdag 28 maart, twee over half negen. Goedenavond. Het was lang stil rond het kashuis, maar zoals Siewert al zei, het uh, begrip mediastilte heeft vandaag een volstrekt nieuwe dimensie gekregen. Wij gaan lekker speculeren met ons mannetje in Den Haag, Siewert, over wat er gaat gebeuren vanavond en vooral morgen. Um, Nederland heeft veel zittenblijvers. Hoe dat komt en wat eraan moet gebeuren, dat hoor je om half tien. En in Amerika is een rel over een documentaire over pesten. Grote sterren als Justin Bieber en Ellen DeGeneres... die bemoeien zich er al mee, zometeen het hele verhaal. Onze Joris Kreugel die gaat een kunstwerkje kopen. Een kunstwerkje? Ik vind het echt waanzinnig mooi. De tekeningen van Joost Veerkamp. Het is een beetje kuifjeachtige stijl. En ik woon in een bos. En dan heb je een sanatorium. En dat heeft hij getekend op een waanzinnig mooie manier. En ik heb het op internet gevonden. En ik wil het dol graag hebben. Ik ga eens kijken bij hem thuis of die het nog heeft liggen. Ja, en Joris woont echt in een bos, dat is zo. Wil je meekijken? Dat kan. Ga naar radio1.nl... en dan klik je op de webcam. Meepraten kan ook via Twitter, at BNN Today. Luc. Ja, zometeen nieuws over de NOS. is dus een keer wel dan. Verder een hoop gemekker in Drenthe... en uiteraard dat gedoe daar in Den Haag. Kijk, in zo'n onderhandeling heb je altijd wat moeilijkere fases... maar meer dan dat ga ik u niet melden. Nee, gelukkig reden andere mensen dat wel. En dat hoor je zo meteen, ook na 9 uur, in Today's Topics. Tot dan. Ja, Robert Meder. Ja, wat is dat nieuws over de NOS nu eigenlijk? Ja, oh, en het ik, na 9 uur hoor je het. Oh, spectaculair. Luxe ja, te to het gaat Totaal, helemaal anders gaat het worden. Presenteer ik nog om 10 uur. Nou, oh. wel. Robert, goedenavond. Goedenavond. Vanavond de twee overgebleven kwartfinales in de Champions League. Over een kleine 10 minuten beginnen AC Milan en Barcelona aan hun duel. En die houtkampen, dat is onder meer een confrontatie tussen Slatan Ibrahimovic, de Milan Spits en de Barça coach Josep Guardiola. Ja. Ja, die kennen elkaar nog wel van uh, vroegere uh, mooie tijden, maar hij is niet meer zo... Uh... Uh, liefdevol Ibrahimovic over Guardiola. Nou, dat zullen we vanavond gaan zien. Mooie wedstrijd. Uh, opstellingen net gekregen. Uh, ja, uh, enige misschien verrassing. Uh, Clarence Seedorf staat weer in de basis bij Milan. Speelt zijn 101ste Europa Cup wedstrijd voor Milan. Dat is echt uh, heel veel. Slaat in Ibrahimovic dus natuurlijk in de basis. En let op, want iedereen heeft het maar over Ibrahimovic... maar let op Boateng. Kevin Prince Boateng. Dat wordt een uh, belangrijke vanavond. En aan de andere kant natuurlijk Lionel Messi, de grote man... Al twaalf doelpunten dit seizoen in de Champions League gescoord en bij Barcelona speelt Fabrikas niet als de enige, uh, het enige opvallende feit en Cedou Keita speelt in zijn plaats. Goed, laten we meer van en die de andere kwartfinale gaat tussen Olympique Marseille en Bayern München. De Duitsers zijn de laatste weken op stoom. Arno Vermeulen, jij gaat die wedstrijd volgen. Heeft Marseille de ploeg om Bayern tegen te houden, denk je? Nou, niet als je kijkt naar wat er in de competitie gebeurt in Frankrijk. Marseille staat daar negende, vijf van de laatste zes competitiewedstrijden verloren en ze staan twintig punten achter op koploper Montpellier. Dus het is niet zo dat Marseille in die geweldige vorm steekt. Bovendien een probleem in het doel. Ze hebben wel een goede keeper, hè? Mandanda, maar die kreeg rood in de vorige ronde in de knock-outfase. Hij is er niet bij. De tweede keeper faalde deze week in de beker tegen een derde klasse club. Dus daar durven ze het ook niet mee aan. Dus nu staat er een Braziliaan in het doel, Elin. Ton Andrade sinds 2009 onder contract. Maar hij speelde maar zeven wedstrijden. Hij is al 32 jaar. En eigenlijk heeft niemand veel vertrouwen in deze 1,90 meter lange doelman van Marseille. Maar je weet het nooit. Bayern in bloedvorm. Marseille volop in de problemen. Dus de Duitsers zijn absoluut huizenhoog favoriet. Goed, ook later meer van Arno. Natuurlijk om kwart voor negen beginnen die wedstrijden. Live flitsen hier bij BNN Today. En anders de ontknoping in langs de Lijn vanaf 10 uur. Hij was wereldkampioen windsurfen in de Olympische RSX-klasse. Dan heb ik het over Dorian van Rijsselbergen. Maar hij kon er maar honderd dagen van genieten. Op het vervroegd gehouden WK van van Rijsselbergen in verband met de Spelen. Afgelopen maandag had hij de compositie al verloren. En toen ging het stormen in Spanje. En werden vandaag ook de laatste races afgelast. Daardoor kon van Rijsselbergen die schade niet meer repareren. Hij werd uiteindelijk vierde. En dus is zijn gevoel... Uh, gemengd. Het is een beetje, ja, aan de ene kant ben ik heel erg blij, want ik heb ja, gewoon goede race gevaren en um, ik kan niet klagen. En aan de andere kant is het jammer omdat ik natuurlijk niet mijn wereldtitel heb kunnen verdedigen op de, of ik, heb, ik heb me kunnen verdedigen, maar ik heb me niet goed genoeg kunnen verdedigen. En dat was Van Rijsselbergen, uitgebreid dus om tien uur, maar daarvoor in BNN Today, het Champions League voetbal. Zeker, Roberto. Dankjewel. Radio 1, ja, het gedoe in het katshuis. of tenminste. Uh, er was vandaag gedoe, maar een half dagje, want toen kapten ze ermee. Siewert van Lien is hier, onze man in Den Haag. Onze man hier in de studio, Siewert, goedenavond. Hoi, Willemijn. Um, ja, de, je hoorde het net al even het nieuws, en half negen was daarvoor natuurlijk ook al uh, iets eerder bekend. Volgens um, uh, Bronnen heeft Wilders de onderhandelingen afgebroken, eigenlijk gisteravond al. Um, hebben ze vandaag nog een half dagje ervan gemaakt. En... Um, het punt is nu, wilde zou een referendum over de euro eisen... en uh, heeft een conflict over uh, de WW en het ontslagrecht. Ja, er zijn verschillende geruchten die nu gaan. Dit is er één van. Uh, er, zijn, er gaan ook geruchten dat bijvoorbeeld de korting op de ontwikkelingssamenwerking... Uh, niet groot genoeg is. Uh, Ander is dat, dat uh, Wilders ook mogelijk niet aan die, die 3%-norm wil gaan. Dus kortom, we weten dat niet precies. Maar wat we één ding dat we wel weten... dat is dat uh, vandaag, uh, ja, dat ze niet in katsvijm vielen in het katshuis... om het heel flauw te zeggen, dat er wel gedoe... <lacht> Stond um, ja. en dat daarvoor ook uh, langs de politieke partij dat de mediastilte is verbroken, en dat is altijd een teken dat er onrust is. Wie heeft er gelekt? Het CDA, hè? Um, nou, er zijn op dit moment diverse uh, bronnen. Um, wat ik zelf een klein beetje. Ik heb zelf even contact gehad met een CDA, die, die was er relatief openhartig over, maar die heeft niet zelf in het katshuis uh, gezeten. Um, maar ik heb niet het idee dat, uh, dat heel veel politici op dit moment uh, hun telefoon uit hebben staan. Een uit hebben staan? Nee, nee. nee. Kortom, iedereen zit een beetje te babbelen. Uh, sommigen ja, en uh, hmm. sommigen hebben daar natuurlijk ook belang bij. Ja, laten we, laten we het even hebben over wat de scenario's zijn. Want ik zit net even Twitter te volgen en dan zeggen toch ook wel mensen van ja. Um het kan natuurlijk gewoon een soort spelletje zijn. Hè? We doen nu net of het heel erg moeilijk is. En dan morgen gaan we vooral ook weer verder. En hé, hey, dan komen we eruit. Ja, dat zou goed kunnen. Uh, ze zitten in de eindfase van hun onderhandelingen. Uh, je zou kunnen zeggen, nou, ze moeten even doen alsof het heel moeilijk is. Hè? Dat zou corresponderen met de foto's dat uh, Rutte heerlijk gapend op het terras zit. En uh, wil dus daar zijn, uh, zijn mental, uh, sigaretje zitten roken. Uh, maar uh, ja, het lijkt niet heel waarschijnlijk omdat er toch, toch daarvoor te veel gedoe is. Je hebt ook bijvoorbeeld hè, de, de, de verhalen dat bijvoorbeeld Jan Kees de Jager, de minister van Financiën zo zwaaien met zijn portefeuille... als die 3%-norm niet uh, gehaald zou worden. Nou, Daar zou dan ruzie over kunnen ontstaan. Maar uiteindelijk, politiek... Um, ja, draait toch niet om stuivers. Het draait uiteindelijk om vertrouwen. En als je in, in die lijn denkt... dan is er eigenlijk één ding... Uh, waarop de PV niet kan vertrouwen. Dat is namelijk dat als ze al die pijnlijke maatregelen nemen dat wat dat ze ervoor er terugkomen over hebben. dat maar ook dat, uh, dat wat ze ervoor terugkrijgen dat dat op een meerderheid steunt in de eerste en tweede kamer in de eerste kamer hadden ze hem al niet meer en sinds vorige week uh, levert uh, Wilders ook niet meer in de tweede kamer die meerderheid dus dat wordt steeds lastiger kortom en dan... ze moeten te veel inleveren ze krijgen er te weinig voor terug en dat zou nu het punt zijn waarop te zeggen nou ja tot hier niet verder nou uh, het zou op zich niet zo erg zijn als je maar vertrouwt dat Rutte die meerderheid kan leveren en zolang Brinkman en de SGP niet aan tafel. Zitten en je daar geen garanties van hebt, ja, dan gaan de garanties letterlijk tot aan de voordeur. En dan kan morgen kan opeens de WW gekort worden. Maar ontwikkelingssamenwerking opeens tegenhouden worden. Of andere bijvoorbeeld maatregelen voor de wil dus hoeft dat niet. Ja, kan dat niet per se vertrouwen? Dat nee, lijkt me wel een issue. Nee, hij haalt er gewoon te weinig uit voor de PVV. dat lijkt me heel logisch een, ja, ja, ja. om dat te, te denken. En dan, maar dan, dan is het dus nu. Er zijn de geruchten dat hij eist een referendum over de euro. Wat, wat zit daar dan achter? Wat heeft hij daaraan? Ja, ik moest eigenlijk best wel een beetje lachen... toen ik het las bij Rons Vrezen van de NOS. Ja, die twitterde uh, dat, hè, geloof ja, ik. een politieke redacteur. Uh, het, het, het lijkt volkomen, volkomen onlogisch. Als je dat inbrengt in zo'n uh, dossier, een niet-financieel uh, gegeven, waarbij je weet dat een meerderheid van de Nederlanders sowieso voor de euro gaat stemmen. Dit lijkt me vooral campagnemateriaal uh, waarmee je uiteindelijk de horde op kan. En het is of uh, ter uitwisseling dat de CDA en VVD iets moeten leveren aan Wilders. In uiteraard dat hij dat referendum neerlegt. Of uiteindelijk dat hij anticipeert op een breuk en dat hij dan uiteindelijk de boer op gaat met een anti-euro-verhaal als de nieuwe, nieuwe anti-immigratie-agenda. Uh, uh, zij zou het misschien gebruiken van hij denkt dat de boel gaat toch klappen. Dus dan, heb ik, dan nou. kan ik, heb ik een leuk verhaal voor mijn kiezers. Uh, uh, als, als, als het hier op breekt, dan, uh, dan heeft hij daarop aangestuurd. Um, de allergrootste vraag, iedereen zit hier natuurlijk uh, daarover, over te speculeren. Wat gaat er nou gebeuren? En is het? Is het likely? Is het, hoe noem je dat? Uh, voor de hand liggend dat het klapt. Daar lijkt het wel een beetje op. Ja, het is een beetje zoals de Amerikanen zeggen eigenlijk: het too close to call. Niemand durft op dit moment dat uh, te voorspellen. Uh, ik ook niet. Het zou goed kunnen dat het, dat het een truc is. Uh, dit kabinet is natuurlijk ook een beetje van de cosmetica. En ze zaten vandaag ook weer zo'n toneelstuk op te voeren, op terrasjes en dergelijke. Uh, maar toch zitten er een aantal weeffouten in het kabinet. Al vanaf het begin. Maar ook nu weer bijvoorbeeld met het wegvallen van die meerderheid in de Tweede Kamer. Toch ook met de PVV Onder druk staat, dat je er helemaal niet zo gek van moet opkijken als het verkeerd gaat. Maar, of het, maar het, is is... Wel, het zou wel een beetje een, een, een moeilijk moment zijn, want wij moeten straks voor 30 april, uh, moet het allemaal op orde zijn. Ja. De bezuinigingen. en bedoel, Br Br Br Brussel ziet ons aankomen. Die gaan ons keihard uitlachen natuurlijk. Uh, ja, dan worden we een beetje het België van, uh, van, van, uh, van het noorden. Ja, maar uh, Dus om die reden zou je toch bijna denken... nou ja, de, niemand, ook de oppositie, wil dat toch niet nu? Niet nu verkiezingen. Nee, de oppositie stuurt op dit moment aan op verkiezingen. Samson heeft het gezegd, ook SAP. Uh, maar er zou toch nog wel iets kunnen zijn. En dat is als de oppositie eigenlijk de hand gaat reiken als het fout gaat. Dat er bijvoorbeeld een soort van noodbegroting komt... waarbij toch die 3 norm gehaald gaat worden. Zodat Europa tevreden is in ruil voor verkiezingen. en Dat, ja, zou dat, kunnen heb, je komen. Net, dat heb je me net uitgelegd, ja. dat de oppositie gaat meeschrijven uh, aan, aan de begroting, hè? dat hij in ieder geval dat steunt. Ja, als, als die drie procentsnorm uh, ondersteunen, uh, dan zou dat uh, kunnen gebeuren, maar dat is echt nog te vroeg. Maar eerst moeten wij morgenochtend wachten of het nou echt zo is, en dat is natuurlijk de kern van het verhaal, of het voor Wilders eigenlijk al vandaag de laatste dag was dat hij wilde gaan onderhandelen. He, ze zeggen, de NOS, dat uh, uh, Wilders nog een nachtje uh, erover gaat slapen, maar dat hij eigenlijk al zijn besluit had genomen. Nou, en dat, daar hangt ik zit toch een beetje vanaf met welk been Wilders morgenochtend bedstap... of dit kabinet blijft zitten of niet. Maar Rutte die was nog gesignaleerd in de tuin... terwijl hij een arm om Wilders heen sloeg vandaag. Euh, ja en hij was daar, ging daarna lekker de stad in en dan waren er gigantische NOS-camera's en deed hij heel nonchalant alsof er niks uh, uh, aan de hand was ja, dat is natuurlijk het was een spel. mooie dag, zie je of niet? het was een, sowieso een heerlijk zonnige dag, maar het ja. was ook een politiek mooie dag, ja, ja je hebt er weer fijn van genoten yes, heerlijk, we gaan het zien, het wordt een spannende uh, morgen in ieder geval, zie je het, dank hoi van Hollands gebodem, Tim Knol. Golden Days, Golden Years. Glory Days, Golden Years. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Vrijdag, dan gaat Bully in première in de Verenigde Staten. Een documentaire over pesten op Amerikaanse scholen. Even een fragmentje uit de trek. Kids will be kids, boys will be boys. They're just cruel at this age. Here what we get is nothing's wrong. We didn't do anything. Everything's fine. punch me, strangle me, take things from me. Shit on me. Even Julie Ham hard! He's not safe on that bus. I've been on that bus. They are just as good as gold. Ja, niet documentaire bully over pesten die zorgt voor enorm veel ophef in Amerika in de bioscopen. Nou, eigenlijk voordat nog dat hij in de bioscopen draait. Michiel Vos is onze man in Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Waarom is er zoveel ophef over die film? Ja, nou, omdat er, er is ophef over deze film... omdat elke film in Amerika wordt gekeurd hè, door zeg maar, Hollywood's elite. Mm -hmm. uh, de, de, de, de award ceremonies die keuren een film en die geven hem een keuring. Een rated R bijvoorbeeld betekent dat je onder de 18 niet zonder ouders die film mag zien. Op dit moment heeft deze film Bully, Pestkop zeg maar... De rating R. Dat betekent dus inderdaad, als je jong bent, dan moet je dus een van je ouders bij je hebben om die film te zien. De makers van de film en de uitgever, de, zeg maar, de, de producent van de film, Harvey Weinstein, je weet wel, die Weinstein, mm -hmm. willen dat het een andere keuring krijgt, zodat ook kinderen zonder ouders deze film mogen zien. Dat heeft geleid tot een soort controversie, dus een gevecht tussen het publiek, filmmakers, maar ook bekende Amerikanen, en uh, de, keur, de keuring... De keuring mensen ja. van deze film. Maar wat, is er, dan de... zo, uh, wat is er dan zo, zo schokkend aan dat hij alleen maar voor achterhoorn Nou, Er 18 aanhouders... wordt taal gebruikt in deze film. Er wordt meerdere keren fuck, bitch en dat soort dingen gezegd. Ja. Dat kan, dat leidt dan meteen tot een, uh, tot een, uh, tot een uh, ja. keuring van een uh, R. Elkaar kapot schieten sch mag, maar niet fuck een bitch. Dat kan echt niet. Nee, fuck een bitch mag niet nee. in Amerika. Uh, er mag wel veel, er mag geweld, er mag natuurlijk volop zoenen en half naakt, maar. Uh, fuck and bitch, dat mag nog steeds niet. Nee. En dat is dan dus ook meteen het probleem dat we, dat we hier hebben. En veel mensen zijn hier in, tegen, in verzet gekomen, zeg maar. Mm -hmm. Petities getekend, et cetera. Veel celebrities hebben dat ook gedaan. Want zij zeggen Ik het geloof... is een belangrijke film en die moet je gewoon laten zien. Belangrijke film, met een belangrijke boodschap. Er worden miljoenen kinderen per jaar gebullied, gepest. 13 miljoen is het nummer, is het getal hier. Sorry. En zelfs uh, mensen als Justin Bieber, maar ook Ellen DeGeneres heeft iets over deze film gezegd. Het is een important movie voor iedereen te zien, especially kids. Het probleem is, they've given the movie een R-rating. Je can't show R-rated movies in schools, and that's exactly where it needs to be shown. Ja, talkshow host Ellen DeGeneres. Hè. Is, is zij vroeger ook gepest? Of zo? Dat ze... Nou, zij was, zij was natuurlijk, hè, zij is beroemd omdat ze, zeg maar, als eerste, een van de eerste vrouwen, openlijk lesbisch op televisie was. Ja. Zij is vroeger een klein beetje gepest. Maar ze is vooral. het gaat natuurlijk voor een deel, maar niet alleen, maar voor een deel natuurlijk om. Uh, homoseksuele kinderen of iemand, of kinderen die daar in ieder geval een beetje mee worstelen. en die er al gauw uitgepikt worden als anders vreemd en dus gepest worden. Maar het gaat ook om gewone kinderen, quote unquote gewone kinderen, uh, die gepest worden. Het gaat om enorme aantallen, het gaat om gewoon bullying, gewoon pesten, maar het gaat ook om cyberbullying. Hè, via social network sites als Facebook en Twitter, dat mensen dus eruit worden gepikt. Ja. Er zijn enorme. Petities die je kunt ondertekenen. Meer dan een half miljoen mensen heeft in Amerika die petitie ondertekend. Waaronder dus enkele beroemdheden zoals ja. die Elder Jenners. En zoals Justin Bieber. En nu gaat die film dus toch draaien. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Ja, de film gaat toch draaien. En dat betekent dat sommige bioscopen krijgen hem dus aangeboden. Eerst in New York en L.A., dus een limited release, zoals we dat dan noemen. En dan later, twee weken later, gaat hij landelijk in de bioscopen. Ja. Maar als een film geen keuring heeft, als er geen letter bij staat... PG-13 uh, of R, of hè, mm -hmm. dan kunnen sommige bioscopen die kunnen zeggen... luister, deze film is niet gekeurd. Ik, heb, ik zie het zegel, zeg maar niet. Mm -hmm. Dus ik besluit als, als bioscoophouder de film niet te vertonen. Dus dat moet nog even worden afgewacht... of deze film dan ook daadwerkelijk bij alle bioscopen uiteindelijk wordt gedraaid. Maar dat betekent ook dat als hij niet gered ge is... Uh, uh, en er geen beoordeling eraan is gehangen, dat ze dat zelf kunnen doen, of niet? Nou, dat is een beetje de vraag. Dit is vrij. Dit is een beetje onduidelijk. Het is, het is nu Harvey Weinstein is altijd natuurlijk een beetje de man die hè, uh, het, het liefst als onderdeel van Hollywood de toch tegen Hollywood opneemt. De, dus de, de, de, de, de distributeur is dat hè? Ja, hij, hij is ja. de man. Ja, hij is een beetje soort de, de Robin Hood van Hollywood, zeg ja. maar. En hij heeft toch besloten die film dus te distribueren aan al die bioscopen. Het is aan de bioscopen verder om nu te beslissen of ze hem daadwerkelijk willen vertonen. Ik denk dat de meesten hem wel zullen vertonen. Er is veel publicatie en veel publiciteit geweest rondom deze film. Er zijn dus meerdere beroemdheden die hier ook al televisieshows aan hebben gewijd. Anderson Cooper, Ripa, Kelly Ripa, allemaal zeg maar bekende Amerikaanse tv-mensen mm -hmm. die hun show's hier aan hebben gewijd. Het is een groot onderwerp, al een tijdje lang in het nieuws. En deze film komt wat dat betreft op het goede moment. En Harvey Weinstein is dé perfecte persoon... om hier zeg maar, een controverse hè, een beetje mee aan te stoken. Vrije publiciteit geeft dat. En nu komt die film uit in de bios. het kan eigenlijk voor hem niet echt beter. En nu kan het zo zijn dat je dus als bioscoop zelf zegt... nou, ik, ik vind hem voor 13-jarigen goed. Uh, en nou ja, dan kom je er dus ook in als 13-jarige. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Wat ja. ook zou kunnen is dat ze zeggen... luister... <coughs> Pardon. Je kunt er alleen in als je uh, 18 uh, of ouder bent. Ja. Of als je een briefje hebt van je ouders. Van een van je ouders. Zeg maar, ik kan zelf niet mee als ouder, maar ik heb een briefje aan mijn zoon of dochter gegeven. Oh ja, nee, dat, dus dat, dat is niet. lekker half veilig. Ja, <laughs> dat is iets. lekker half veilig, want iedereen weet natuurlijk dat iedereen zelf die briefjes gaat zitten te schrijven. Ja, in het handschrift eigenlijk. van je ouders. Ja. Dat weet iedereen, want <laughs> geen, geen enkele bioscoop-kaartjesknipper die daar natuurlijk op gaat letten. Maar het is een soort manier waarop. Er voorbij wordt gegaan aan die keuring. In ieder geval groot, dus in het nieuws, de film Bully. En uh, in de Verenigde Staten over pesten. Dankjewel, Michiel Vos. Hey, dank. Radio 1, The Yellow Today. Oranje speelt dit jaar tijdens het EK-voetbal in Oekraïne. Maar uh, er is meer te zien in dat land dan alleen, alleen een groot voetbalstadion. Dat vragen we ons af. En het antwoord hoor je zo meteen in de reisrubriek met Floortje Dessing. En de Titanic die, uh, is dit jaar 100 jaar geleden gezonken. En daarom hoor je er veel over. Ben je vergeten hoe die film ook alweer ging met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet? Nou, geen nood. Wij geven je een opfrisser een korte samenvatting van de film over een klein uurtje. Eerst nu de dag van Joost. De film wat ik nu ga maken: dat Leent zich aan de ene kant niet zo heel erg veel voor radio. Een kunstenaar die tekeningen maakt. Maar goed, ik ga er toch langs bij Joost Veerkamp. Hij woont in Heemstede. En waarom? omdat ik in zonnestraal woon. Dan denk je, zonnestraal? Ja, kan mij dat schelen. Ja, dat ligt in Hilversum, in een bos. En dat is een oud TBC-centrum en er is uit een sanatorium. Dat is een heel groot wit gebouw uit de jaren 20. En dat heeft hij getekend. En dat is een beetje op een, ja, een kuifje-achtige manier is dat. En ik heb al meer werk van hem. Ik heb ook onder andere het gemeentehuis van Hilversum in mijn huis hangen. Ook toen ik nog studeerde, had ik een poster van Gerard Reven. Zijn boek De Avonden, dat was verfilmd met Tom Hofman op de voorkant. En die heeft hij ook getekend. En dat heb ik jarenlang in mijn huis hangen. Bier tegenaan gegaan, van alles. Dus die heb ik inmiddels weggegooid. Maar zonnestraal zijn tekening, die wil ik ook graag hebben. Een uh, safe druk. En ik heb hem opgebeld en ik kon bij hem langskomen. Joost Veerkamp achter de tekentafel. Je bent heel druk aan het gummen. En volgens mij is dat een tram, denk ik, uit de jaren 30. Station Frederiksplein, Weesperpoort. Ja. En je hebt een foto en daarnaast ben je heel druk aan het uh, gummen. Ik teken met mijn gum in plaats van met een potlood. Dus, uh, nou ja, het is corrigerend tekenen. Je, je, sommige tekenaars zien in hun hoofd wat ze moeten tekenen. En ik heb dat helemaal niet. In mijn studentenhuis had ik ooit van de film... De Avonden, met een paspartoutje eromheen... maar met Tom Hofman op de voorkant en een tekening die jij had gemaakt. Nu heb ik het uh, gemeentehuis in Hilversum. Dat heb jij ook getekend. Ik word helemaal blij van wat jij maakt. Ja, ik word er heel droef van. Ja. Ik teken eigenlijk te weinig om um, goed te tekenen. Je hebt nog een bepaalde stijl. Ja, ook niet eens, want dit is gewoon dit dit heet klare lijn. Dat wil zeggen dat je probeert de essentie van een voorwerp of van een trein in dit geval, station in één lijn of in de in zulke, ja, in geabstraheerde vlakken te, te vangen. Het is een beetje de stijl van Kuifje. Dat klopt. Het is eigenlijk wordt die stijl um, is, het is een beetje een stripstijl. Ik zag net ook, want dat ja. kwam ik zelf eigenlijk ook voor, Want ik was een beetje aan het kijken, want het gemeentehuis Hilversum heb ik al, maar ik woon in zonnestraal en volgens mij zag ik zonnestraal net al. Ja, Een ja. Zonnestraal is heel is waanzinnig, omdat het heet het schip op de heide en je kunt ook de vorm van het schip in de gevel zien. Maar omdat al die bomen ervoor staan, is het oude zicht op het gebouw totaal verdwenen en je mag die bomen ook niet meer kappen, dus. Zoals ik het getekend heb, bestaat het helemaal niet meer. Dat is het mooiste van tekenen. Ik kan ook alles wat er aan verpest is niet tekenen en dan is het er weer. Bij zonnestraal is het zo mooi omdat het een wit gebouw is. En als je dat een wit gebouw in de sneeuw, ja, dat is natuurlijk. Dat is waanzinnig. En ik woon vlak naast. Je ja, boft! En, ja. ja, die wil ik gaan kopen deze, want die, ja, die, die, die hoort gewoon, vind ik, in ons huis te hangen. Het is een van de mooiste planten die ik gemaakt heb, vind ik zelf. Omdat die ontzettend simpel is. Hoe lang ben je nou eigenlijk met zo'n tekening bezig? Zoals deze van uh, het oude ziekenhuis. Ja, het is eigenlijk een voormalig tbc centrum uh, zonder in Hilversum. Deze tekening, toevallig deze tekening, uh, uh, was zo klaar. Dat was een oh, soort... dat kan ik ook. Ja, nou, het was een soort moment van uh, uh, genade. Uh, andere tekeningen, die komen nooit af. Dit was uh, 14 dagen werk zonder straal. Als je nou dat station waar we net naar zaten te kijken... hoe lang ben je daar dan mee bezig? Twee maanden. Ja, dat zijn hele gecompliceerde tekeningen. Dan loop je wel eens een beetje te vloek in de tieren achter je tekentafel. Ja, ik loop wel te vloek in de tieren achter mijn teken. Want ik vind ook niet dat het top schiet. Met die trim ben ik al een week bezig. Dat is nog niks. Ik denk dat ik. Uh, ja, ik ben de, denk ik, de langzaamste tekenaar van Nederland. En mijn zonnestraaltje die hangt. En dat allemaal voor 185 euro. En dat is toch een prikkie. Pas per eromheen. Alles erop en eraan. En nu maar hopen dat Joost Veerkamp net zo beroemd wordt als Karel Appel. Of Vincent van Gogh. Dan heb ik toch een hele mooie diepteinvestering gedaan. Ik kijk er nu naar op een afstandje. Ik vind het geweldig. En ik zou zeggen, bewonder het zelf is op zijn website joostveerkamp.nl. Waanzinnig, die kuifjeachtige stijl uit de jaren 20. Ken je dat, en die oudkamp? Nee, het spijt. Ik ken hem wel uh, uit de buurt van ik kom uit zijn buurt, zeg maar of hij, uit mijn buurt, Haarlem, Heemsteden, Hoofddorp. Ja. Uh, maar goed, nee, ik, ik ken wel de spelers van Barcelona en van AC Milan. En dat is ook heel leuk. Uh, Staat 0-0. Want die wedstrijd daar uh, zit ik naar te kijken. Echt een kraak hoor. Uh, eerste minuut al een enorme grote kans voor uh, Milan, via Robinho, die alleen. Uh, voor de keeper stond en de bal aangespeeld kreeg. Maar de bal hoog overknalde. Dat was jammer. En ook Messi al een paar keer flink in actie gezien. Uh, nu is uh, Barcelona weer in de aanval. Het staat dus 0-0 na 12 minuten spelen. Barcelona in de aanval met Daniel Ves Vanaf de rechterkant, er is back Maar hij gaat weer helemaal terug. En dan via Busquets wordt de aanval weer opgezet. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Uh, omdat er twee grootmachten uit werk zijn. En je zegt dat eens, ze willen allebei voetballen. Uh, dat willen de meeste clubs. Maar deze twee, twee, <lacht> meest, deze twee teams kunnen het ook in ieder geval. En dat zullen ze ook laten zien. Er is al niet gescoord, maar het is gewoon spannend. Je voelt de spanning ervan afdruipen in een totaal gek en uitverkocht San Siro 0-0. Ik, ik hoor ook dat je het heel leuk vindt. Je krijgt een soort hele warme klank in je stem, en ja ja. Ja. Ja. ja. ja. ja, is ook zo. Ja, tot zo'n tijd. Arna Vermeulen, die uh, kijkt naar Marseille Bayern München. Ja, daar staat het ook nog 0-0 en de beste kans was daar. Misschien wel verrassend eigenlijk voor Marseille. Het was een kopbal van Fanny, een van de centrale verdedigers. Die werd eigenlijk van de lijn gehaald door Ayen Robbe die stond daar toch. En doelman Noyer En toen werd hij in tweede instantie nog door Remy. Dat is de spits van Marseille ingeschoten. En dat had eigenlijk wel 1-0 kunnen zijn. Verrassend, nou ja, waarom omdat Bayern bij alle boekmakers wel zwaar favoriet is. Een team in vorm. Een team eigenlijk zonder personele problemen. De beste elf. En dan ook nog Swijnsteiger. Die terugkeert van een blessure op de bank. Dus ook in dat opzicht hebben ze geen problemen. Ja, en een man is Gomez in de spits. Die al tien doelpunten maakt in de Champions League. Die eigenlijk altijd wel scoort. Nou, dat betekent dat je goede kansen hebt. Er is één kansje geweest voor Bayern. Toen gleed Arjen Robben weg. Had eigenlijk wel een kans. Maar hij was even de kluts kwijt. En dus ook de bal. Vandaar de stand in Marseille nog van 0-0. meteen veel meer voetbal na 9